Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Horecazaken zijn hard op zoek naar personeel. Want het is voor veel cafés en restaurants een flinke klus om de roosters rond te krijgen... De strandtent in Noordwijk heeft daarom billboards neergezet waarop staat dat mensen in de strandtent meer verdienen dan bij de McDonald's of Albert Heijn. En dat werkt aardig goed. Ik heb uh, ruim 82 sollicitanten al gehad binnen 19 dagen. Iedere dag komen er 5, 6, 7 binnen. Uh, ook natuurlijk intern, hè, wat eenmaal goed gesprek heeft gehad. Vertelt dat ook weer verder, vertelt dat ook door. Het is gewoon op alle manieren een dialoog wat ges uh, waarover gesproken wordt. Toch is er waarschijnlijk slecht nieuws voor de horeca. Veel serveersters, obers en koks zijn in coronatijd overgestapt naar de GGD en flitsbezorgdiensten en komen niet zo snel terug. En een onrustige nacht in de Oekraïnse steden Kiev en Lviv. Vannacht waren daar nieuwe explosies. In de hoofdstad van Oekraïne was het de laatste tijd juist wat rustiger en sommige inwoners keerden daarom terug. Al heeft de burgemeester van de stad een oproep gedaan, vertelt verslaggever Matthijs van der Wiel. Die zegt: kom maar niet terug. Um, als je ergens bent waar je veilig bent, blijf dan daar alsjeblieft. Die roept de mensen op om vooralsnog, en zeker nu niet, nu die raketten aanvallen er weer zijn, om nu niet terug te komen naar de hoofdstad. En Marianne Vos is net niet op de fiets gestapt voor Parijs-Roubaix. Ze is positief getest op corona en mist daardoor de wieleklassieker. Het is een enorme klap voor de wielrenster, vertelt commentator Gio Lippens. Ze zei vanochtend ook toen dat nieuws bekend werd en ze daarop reageerde, zei ze ook: ja, mijn wereld stortte echt even in. Want uh, je moet je voorstellen, maar Janne Vos heeft uh, de hele carrière zo'n beetje gewacht op het moment dat ze parijs-roubaix zou mogen rijden. Nou vorig jaar was dat voor het eerst in de stromende regen. Toen werd ze tweede achter Lizzie Deignan, een Engelse. Ja, en uh, dit jaar was ze toch één uh, van de favorieten. Vos laat weten dat ze flink teleurgesteld is en dat haar wereld even instortte toen ze vanochtend de corona-uitslag kreeg. Het weer nog, veel zon en er zijn ook wat wolken. Het wordt 13 tot 18 graden. Ook morgen is het zonnig en dan nog ietsje warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is er de hart van de ANWB. Op de a 7 Hoorn richting Zaanstad zijn er file bij Wormen van 3 kilometer. Zijn bergingswerkzaamheden aan de gang, twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is 10 minuten. En tot zover de verkeersinformatie.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 en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis... terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie, nostalgische muziek. En de muziek die wordt elke week beschikbaar gesteld door Cor Draaier... daar bedankt om hartelijk voor. En als opening hoor u natuurlijk onze herkenningsmelodie. En die was van Louis Dames met Weetje Nog Wel Oudje, een opname met 1928. En de volgende artiest is Anton, roepnaam Tommo.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 Nou, uh. komt er wat van? Ja, meneer. Zorg dat je erbij bent. Vrede zorgt dat je erbij komt. Smit, er niet... Smiddags gaan we op de bal Daar doen we maar hand in hand.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 Ziet reeds vloer de dagen die ons het licht gaat brengen. De zon die aanst ons alle kwaad op aarde zal verzingen. Want we zijn ja! op de wereld nog maar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 Gemaakt. En de volgende gaat over Zandvoort. André van Duin hoort u nu met pootje baaien in, Zandvoort. Pootje in Zandvoort, Zandvoort. Kent u dat ook? Dat gevoel van laat maar zitten. Ik hoor hem niet meer bij.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 Leven Minikus, leven Minikus, leven Minikus, Dorgalman Leven Minikus, leven Minikus, Kerel, draai er nog eens aan S'avonds kwam de stadsmuziek met een hele hoop publiek Een kleurig licht, vrolijkheid op elk gezicht, leven. En riep dan uit alle macht, lui wie had dit ooit gedacht Was mijn reuzen naar de zin, kom er aan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 Always verliefd altijd en toju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 Komt voor ons alleen wordt de vreugde soms vermengd met roel Als een schip op zee gebleven is, rijke zee, waarvan de vissers droomen, want jij geeft brood. Jij hebt zo veel... Willem is op reis gereisd. Waar ging die dan naartoe? Hé! Hey! Hij is voor zeven maanden naar Parijs geweest. Parijs geweest. Parijs geweest, Parijs geweest. Zodat die nou alleen maar Franse kranten leest. Bonjour, en vous? Op echt de Franse school geweest. Op school geweest, op school geweest. Die kat is op een echte Franse school geweest. En zegt nou ook, oh, pardon. Hij is ook op visite bij de Gol geweest. De gol geweest, de gol geweest. Hij is ook op visite bij de Gol geweest. En zegt voortdurend nog. Zingt een liedje op zijn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 De lente zo breed. Ach, wat leg je hier stil? Langs de kant van de weg.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 Luistert naar Zandvoort, uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Wat is er nog mooier op de aarde? En wat is er voor? Zie.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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort, met Mario Zandvoort. Dans, deze avond met mij. Snel.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 Verlaat, dan weet je dat is een kameraad, Kameraden, wij zijn kameraad.